24 uur per dag. 7 dagen per week. Rechtstreeks vanuit het groene hart. Studio Alpen! Herkenbaar. Herkenbaar. Betrouwbaar. Betrouwbaar. Altijd actueel. Dit is Studio Alpen. Studio Alpen! Met dit uur. Het heldere uur. Goedenavond dames en heren, welkom bij het heldere uur. Uw wekelijkse portie spiritualiteit en bewustzijnsontwikkeling met twee benen stevig op de grond. Mijn naam is Marianne van Oort en vanavond is mijn gasten Alexandra van Enenaam van Rijn. Ze is hypnotherapeute. Ze werkte jarenlang in het bedrijfsleven als marketingcommunicatieadviseur en in de loop der jaren is ze zich gaan specialiseren in de therapeutische kant van communicatie... en heeft ze de opleiding tot hypnotherapeut gevolgd. Um, ze heeft al een aantal jaar haar eigen praktijk in hypnotherapie, Keerpunt. En hier begeleidt ze mensen bij het oplossen van emotionele en psychische problemen. Ze nam een hele mooie lijst muziek mee. Het eerste nummer van de lijst is van Harry Jekkers. En het heet Mijn Ikken.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 hij wil alles of niks, niks ertussenin Hij vindt dertigers maar burgerlijke zakken Liever haren dan kortzichtig, weet je wel Zo so wat, hij is te vies om beet te pakken Hij zit tenminste een stuk relaxter in zijn vel Hé, hey, en later, dat we helemaal lang begonnen Hij heeft genoeg aan hun akoestische gitaar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 Dat is mijn ik van 20 jaar. Dat wordt later bakzeil halen. Want die zak is veel te zwaar. Mijn ikken van uh, Harry Jekkers. De keuze van mijn gasten van vanavond, Alexandra. Van in de naam van Rijn. Ik ken jou onder de naam Alexandra van Rijn. We zaten ooit bij elkaar in de klas. Ja, dat klopt. <laughs> en na 35 jaar hebben we elkaar weer hervonden. En zitten we eigenlijk in dezelfde business... Die van Bewustzijnsontwikkeling. Zeker. Welkom. Welkom. Heel fijn dat je er bent vanavond. Ja, ik verheug me er ook. <laughs> Dank je wel. Ja. Uh, de aanleiding voor ons gesprek. Uh, he, een, een wederzijdse uh, uh, kennis van ons. Die heeft ons aan elkaar weer verbonden. Het ging over hypnose en over de show die op dit moment weer te zien is. Uh, die te zien is op dit moment op RTL 4. Um, Your Back in the Room. Uh, een programma dat gaat over hypnose. Als een stukje entertainment. Hè, als ik het zo mag zeggen. Ja. Um, en, en toen zei Celesta, die vriendin van mij... Die, of die kennis van ons... van goh, we moeten daar eens even een ander geluid aan geven. Want hypnose is veel meer dan alleen entertainment. Nou, hebben we er ook al meer aandacht aan besteed in het programma. Uh, en ik vond het eigenlijk wel weer een heel mooi haakje... om het er nog een keer over te hebben. Omdat onze mind zoveel krachtiger is dan we denken. En dat we naast angst ook zelf met onze mind genezing kunnen bewerkstelligen. Kan ik dat even zo kort door de bocht zeggen? Uh, ja, dat mag je zo kort door de bocht, zeg. <lacht> um, de show van uh, Your Back in the Room is uh, heel erg leuk om naar te kijken. Ja, vond, ik vond het erg entertain. Ik heb erg gelachen. Ook. Ja, uh, oh. ikzelf ook als hypnotherapeut. Um, en het is juist heel interessant om te zien hoe sterk de kracht van hypnose is. Wat je er allemaal mee zou kunnen doen. Um, wat ook belangrijk is om te zeggen dat het daar gaat om entertainment, wat je al zei. En niet om hypnotherapie. En dat is totaal iets anders. Wat je ziet op, het, op de televisie is toneelhypnose en toneelhypnose. En daarbij stemmen mensen in om gekke dingen te gaan doen. Ze weten van tevoren dat ze op tv komen. Ze weten dat ze gevraagd kan worden om, om dingen te doen die ze normaal niet doen. Um, het lijkt soms of ze willoos slachtoffer zijn, mm -hmm. maar dat zijn ze in het geheel niet. Met hypnotherapie kun je niet iemand iets laten doen wat hij niet wil. Iemand moet wel willen. Nou, bij hypnotherapie gaat het eigenlijk om totaal iets anders. Um, daar is helemaal geen sprake van dwang. Uh, daarbij is een therapeut die begeleidt een cliënt... bij het zoeken naar de oplossing voor zijn problemen. En, en uh, dat zei ik al in de introductie, het zijn soms emotionele... het zijn soms psychische klachten. Het Kan, ook, kan het ook over stoppen met roken gaan, bijvoorbeeld? Of... Ja, het is een heel breed scala aan, uh, aan klachten... Waar, waarvoor je bij een hypnotherapeut terecht kunt... Uh, bij hypnotherapie ga je altijd op zoek naar de onderliggende klacht. En uh, ja, bij roken ga je altijd op zoek naar de reden waarom iemand rookt. Je kunt uh, dat vergelijken met zo'n Dan kun je natuurlijk zeggen van nou, vanaf morgen rook je niet meer. En dan lijkt dat een wondermiddel. Maar bij hypnotherapie dan ga je echt op zoek naar wat, waarom is iemand ooit begonnen met roken. En als dat vanuit onzekerheid is of meedoen met een groep. Of hè, er kunnen allerlei redenen voor zijn waar iemand begint met roken. Dan gaan we daar naar kijken en dan gaan we daarmee aan de slag met hypnose. Dat betekent dat we naar de kern gaan. Mm -hmm. En als je aan de kern iets oplost, ja, dan verdwijnt het bovenliggende probleem. Dus het roken kan dan overgaan. Uh, het voordeel daarbij is dat de cliënt bewust is van wat er gebeurt. En een bewuste verandering is natuurlijk veel krachtiger... dan iets wat opgelegd wordt van buitenaf. Want uh, nog even dat verschil neerzetten. Want uh, de aanleiding was even dat nieuwe televisieprogramma. Uh, jij zegt toneelhypnose is gewoon echt wat anders. Uh, zijn de mensen dan daarin veel minder bewust eigenlijk? Als je onder toneel... dat je, dat je verder weg bent of... Ze zijn in een hele diepe trance bij ja. toneelhypnose. Mm -hmm. Ze worden ook een hele dag voorbewerkt door de hypnotiseur. Uh, waarbij ze in een afgesloten kamer zitten... en van allerlei prikkels worden afgesloten. En um, de hele dag door is de hypnotiseur bezig... om ze met allerlei uh, ja, commando's en, en ankers... Um, bepaalde opdrachten te geven... waardoor ze s'avonds in de show bepaalde dingen doen... of in ieder geval zijn bevelen Ho Hoe weet opvolgen. jij dat? Was je erbij? Ik was er niet bij, maar eigenlijk zijn al die shows op dezelfde manier opgebouwd. Dat is ook de enige manier waarop je iemand zo diep in trans krijgt... dat hij ook die dingen allemaal gaat doen. Um, de mensen geven zelf ook aan in die show... Uh, dat ze ook um, wel zich bewust zijn van hun omgeving... Maar uh, ja, ze zijn zo gefocust op een opdracht die ze krijgen... dat ze zich alleen maar daarop kunnen concentreren en ook dat uitvoeren. Ja, ik herinner me de man die steeds maar zijn hoofd in de taarten duwde. Ik moest er erg om lachen. Ik denk, jeetje, hoe kan je iemand zo ver krijgen dat echt... Hij gaf het commando en... en zonder na te denken, volgde iemand gewoon blind dat commando. Maar lang niet iedereen is er ook voor geschikt, hè? Voor, voor die toneelhopnipnose. Nee, er wordt een uh, voorselectie gedaan. Mm -hmm. Er wordt natuurlijk eerst gevraagd wie je eraan mee zou willen doen. Dan krijg je een hele grote groep mensen. En die grote groep mensen, daaruit wordt weer een selectie gehaald... van mensen die uh, ja, heel gevoelig zijn voor hypnose. Want één persoon is minder gevoelig dan de ander. En de meest gevoelige mensen... Die worden dan weer geselecteerd op spontaniteit en bereidheid om over hun grenzen te gaan. En die groep mensen, daar wordt mee gewerkt en die kun je bijna alles laten doen wat je zou willen. Vind jij dit als, als, als vakgenoot? Want die meneer die dat, die hypnose doet op televisie, ik heb hem even gegoogeld, die heeft een hele serieuze praktijk. Uh, die zal wel heel blij zijn, met, wellicht met de nieuwe cliëntele, Of misschien ook wel helemaal niet. Hoe kijk jij daar nou als professional? Die, met, met, je bent bezig met hulpverlening met hypnose. Heb je dan niet zoiets van, goh, mijn vak wordt eigenlijk uh, te schande gemaakt in die zin? Nee hoor, ik denk dat er verschillende hypnotherapeuten zijn. Uh, deze hypnotherapeuten werken op een heel directe manier, directief... Uh, de, de hypnotherapeuten die zijn aangesloten bij de beroepsvereniging voor hypnotherapeuten, de MBVH, werken op een heel andere manier, net zoals ik. En dat is dat de cliënt centraal staat en ook uh, ja, alle informatie uit de cliënt komt. Wij, wij dwingen niet. Ik hoor wat je zegt, en, maar je ziet dus hypnose op televisie. Mensen zien hypnose en jullie hebben dan eigenlijk misschien wat te maken met een, met een misschien een wat negatiever beeld, zeg maar. Of wat mensen een idee hebben over wat hypnose is. En dat ze zeggen, van, ja nee, uh, dat je best wel moet werken aan je imago of in ieder geval aan je identiteit. Ja. ja, toch valt mij dat zelf heel erg mee. Ik, okay. ik krijg zelf eigenlijk zelden uh, de vraag van, nou hoe werkt dat nu? Um, ik merk dat de cliënten bij mij komen. Al um, helemaal niet met toneelhypnose bezig zijn. Die hebben zich misschien al ingelezen. Of oh, verwachten okay. dit helemaal niet. Ja, dat is misschien dan mij gewoon mijn mind. Dat ik denk van ja goed, dan krijg je weer uh, landelijk dat te zien. En dan is het toneelhypnose, doen mensen rare dingen. En dat is dan het beeld van hypnose. Maar gelukkig ik, is dat het in, al veel meer bijgesteld Ja, in zes. mijn ervaring valt dat heel erg mee. En kunnen mensen over het algemeen goed onderscheid maken. En zien ze wel dat het één entertainment is. En het ander serieuze therapie. Oh, Oké. Okay. Jij ja, nam veel mooie muziek mee. We hadden net al het stukje van Harry Jekkers uh, gedraaid van, uh, van de, de ikken. Uh, mijn ikken. Uh, nou, we gaan het misschien er straks nog eventjes uh, over hebben. Je had nog veel meer mooie nummers mee, uh, meegenomen. Welke wil je nu laten horen? Uh, inspiratie van Mathilde Santing. En waarom wil je die horen? Ja, ten eerste vind ik het een, een prachtige zangeres. Uh, gevoelige muziek, gevoelige liedjes. En um, ja, inspiratie vind ik ook wel heel toepasselijk bij, bij hypnotherapie. De adem van de geest, zoals zij het noemt. Um, heel veel hulpbronnen zitten in ons onbewuste. Dus niet alleen de problemen vinden wij daar, maar ook de oplossing. En ik vond dat liedje van Mathilde Santing er erg mooi bij aansluiten. Inspiratie. Inspiratie van Mathilde Santing. De keus van mijn gast van vanavond, Alexandra van Ene Naam van Rijn. Ze is hypnotherapeut. We hebben het al net even gehad over to toneelhypnose. Wat nu ook elke vrijdag weer te zien is bij RTL 4. You're back in the room. Uh, toch ook weer even actueel. En uh, ik vind het zo'n mooie vorm van therapie. Uh, werken met het Onderbewust of onbewuste? Het onbewuste, zeg ik Onbewust, algemeen. Ja. Maar het wordt zeker wel door elkaar gebruikt. Ja. <laughs> um, wat is de basis van, van hypnotherapie? Uh, mensen komen bij jou met, een, met, een, met een, een, een probleem wat ze hebben. Of in ieder geval uh, of, of, of angsten of pijnen. Of, uh, waarvoor komen de mensen het meest bij jou, zeg maar? Heel uiteenlopende klachten... Mm -hmm. Um, dat kan zijn van iets vaags, niks zit niet lekker in mijn vel. Het kan inderdaad een angst zijn, dat kan onverwerkt verdriet zijn. Dat kan een, een nare jeugd zijn, mm -hmm. op allerlei manieren. Onverwerkt, waardoor er nog steeds klachten zijn in het volwassen leven. Um, ja, een heel breed scala. Ja, want je hebt naast hypnotherapie, uh, werk je ook met regresseren, met therapie, met NLP, mindfulness, je hebt je bent wel heel breed geschoold in die zin. En, en versterken die elkaar dan ook allemaal? Ja, die versterken elkaar. Een hypnotherapeut werkt over het algemeen niet mee, alleen met hypnotherapie. Maar uh, ik heb mijn opleiding gevolgd bij Academie Hypnos in Bussum. En dat is ook psychosociale therapie. En psychosociale therapie, daaronder vallen al die andere dingen die jij net noemde... Uh, Wij krijgen daarin ook uh, psychosociale basiskennis. Uh, Wij we werken met uh, relatietherapie. Maar ook allerlei andere technieken die, die ja, met trans werken of niet met trans werken. Uh, maar heel goed uh, uh, door hypnotherapie versterkt kunnen worden of los van hypnotherapie gebruikt kunnen worden. Want jij gooit er net even een term in, trans. Ja. In trans zijn, ja. van de wereld zijn. Ja, maar dat is toch eigenlijk helemaal niet zo? Nee, trans zijn is niet van de wereld zijn. Als je een trans bent, dan uh, ben je juist heel erg geconcentreerd op iets. En dat kan zijn dat je een heel spannend boek leest. Of dat je... In een film zit. In een film zit, inderdaad. Uh, het kan ook zijn dat je heel intensief aan het sporten bent... en daarop helemaal gefocust bent. En de prikkels van buiten, die komen op die manier even wat minder binnen dan ben je al in een trance. Dat is dus iets wat we allemaal kennen. Dat Concentratie? Concentratie zou je het wel kunnen noemen... maar het is een alledaagse trance... en een heel natuurlijk verschijnsel. Als, je, als ik lekker in de auto zit van Utrecht naar Alphen aan de Rijn... en dat ik denk van... oh, we zijn al bij het bord van Bodegaven. Zoiets? Precies, dat is precies hetzelfde. Ja, dat je denkt, ik heb een heel stuk gemist... en je hebt eigenlijk op de automatische piloot gereden. Je onbewuste heeft het even overgenomen. Maar zou er iets gebeuren waardoor je ineens moet remmen of zo... dan ben je heel alert en dan doe je dat ook... Dus je bent dan op dat moment in trance. En het is een heel natuurlijk verschijnsel. En en het is eigenlijk het... toch ook heel prettig? En het is heel prettig, ja. Dat Diep ontspannen eigenlijk ook? Of? Ja, nou met autorijden is dat natuurlijk <laughs> misschien enigszins gevaarlijk. Dus gekeerd voorbeeld. <laughs> ja, um, ja, als je toch thuis zit en je bent in een trance. Ja, kan je het ook zien als, als dagdromen, even wegdromen. Dat is mm -hmm. ook een, een trance. Um, en hypnotherapeuten maken gebruik van, van dit natuurlijke verschijnsel. En dan noemen we het hypnose. Is dat dan zeg maar... Ik heb dan zo'n lekker klassiek voorbeeld voor me... dat je dan iemand zijn horloge laat slingeren voor je ogen. Uh, of dat doen jullie niet meer, toch? Nee, dat is de klassieke hypnotherapie. En oh, oké. Okay. We hebben het nu over de moderne hypnotherapie. Sorry. En de klassieke hypnotherapie, dat is inderdaad uh, hoe het heel vroeger ging. Daar is het ooit mee begonnen. Ja. Mm -hmm. En daar werden ook inderdaad directe instructies gegeven aan de cliënt. Of patiënt noemen ze dat toen nog. Ja. En um, daarin werd de cliënt ook in een heel... Uh, dacht ze toen nog slaap gebracht. Een heel diepe slaap. Mm -hmm en um, later kwamen ze erachter dat het geen slaap was... maar een andere uh, staat van bewustzijn. Ja. Um, daar werken we niet meer mee. Uh, wij werken over het algemeen wel met verschillende lagen... van verschillende dieptes. Mm -hmm. Maar voor een hypnotherapeut um, is het niet per se nodig... om in een hele diepe laag uh, van de trans te komen. Een lichte trans is voldoende... waarbij je nog steeds bewust bent van wat er allemaal om je heen gebeurt... en van je omgeving. Alleen, je kiest ervoor om op je innerlijk gericht te zijn... en contact te hebben met je onbewuste. Stel, je bent dan in zo'n zo trance... Dan, dan kan iemand dus heel goed luisteren naar wat jij te zeggen hebt. Zeker. Uh, in hoeverre kan je dan direct contact maken met dat onbewuste? Want in wezen, het brein draait nog steeds... of is dat dan een beetje uitgezet? Je zou kunnen zeggen dat het brein een beetje op de achtergrond gezet is... Een hypnotherapeut werkt met een inductie. Dat betekent dat je iemand in trance brengt. En dat werkt meestal met eerst lichamelijk ontspannen en daarna geestelijk ontspannen. Visualisatie. Iemand gaat naar een prettige plek, die, die zelf verzint of waar die alles geweest is in het echt. En vanuit die prettige plek kun je allerlei dingen gaan ontdekken. Je kunt naar het verleden gaan, naar dingen die er gebeurd zijn om die eens opnieuw te bekijken en te verwerken. Maar je kunt ook dingen oefenen in de toekomst. En uh, ja, hypnotherapie is uh, op die manier uh, een, een middel om in contact te komen met je onbewuste. Dus je komt dus in contact met gevoelens of ervaringen of herinneringen die je misschien niet meer wist of verdrongen had. En je kunt daar alsnog weer eens contact mee maken om... Dingen op te lossen waar je last van hebt. Schieten mensen dan nog wel eens in, in, in kramp of in uh, pijn of in uh, verdriet? Ik bedoel, als je daar zo bewust dan naartoe gaat... komen dan ook de emoties die daar dan bij horen? Ja, we hebben het dan over regressietherapie. Regressietherapie oh, ja. is dat je naar het verleden gaat. En dan kan het inderdaad zijn dat je in een nare herinnering terechtkomt. En dan is het goed om die nog eens te beleven. Maar je hoeft er niet altijd helemaal doorheen geduwd te worden. Je kunt ook gewoon afstand nemen. Ja, je hoeft, na, niet, je ja. hoeft niet weer in een, in een, in een honderdrol te stappen om te weten hoe vies die ook weer was. toch? Nee, precies. Je kunt inderdaad ook eens vanaf een afstand kijken. En naar jezelf kijken, hoe was dat nu in de situatie? En uh, ja, hoe voelde ik me toen? Maar uh, over het algemeen is het wel zo dat het wel goed is... om weer even contact te maken met dat gevoel van toen. Om het helemaal te voelen en het daarna los te laten. Zodat het niet meer gekoppeld wordt aan situaties die je in het heden meemaakt. Nee, precies. Want dat is natuurlijk vaak wat er gebeurt. Dat je, dat je uh, situaties of angsten van vroeger blijft plakken... op de dingen die in het heden voorbij komen. Juist. En dat is het doel van regressietherapie. Mm -hmm. Dat je teruggaat naar de eerste keer dat je zoiets meegemaakt hebt mm -hmm. en dan kun je het alsnog bezien en opnieuw verwerken en daardoor wordt het in het heden makkelijker om ermee om te gaan. Prachtig mooie therapie. Want, het heel is, het mooi. is, want hoe lang, hoeveel keren zijn mensen bij jou gemiddeld? Nou gemiddeld tussen de vijf en tien keer. En oh ja. Ja, dat kan heel erg verschillen. Uh, soms hebben mensen na drie keer al dat ze vooruit kunnen en ja, afhankelijk van de aard en, en de oorzaak van de klacht... Hè, is, kan het wel eens wat langer duren. Mm, mm. Maar gemiddeld vijf tot tien keer. Ik ga even nog een stukje mooie muziek van jouw lijstje draaien. Uh, ik ken hem alleen in het Engels. Musical The Wiz, is dat niet van The Wizard of Oz? Van... Dat klopt. Ja. Ja. <laughs> Geloof in mij, welke is dat in het, in, in het Engels? Ik ken hem alleen in het Nederlands. Ik heb ooit een musical in het Nederlands gezien. En daarin zong Mathilde Santing dit nummer. Ach, je hebt er weer een uitgezet. Het is weer een van Mathilde Santing, ja. Oké. Okay. Geloof in jezelf. Diep in jezelf. Daar waar geen mens. Jou kent, daar vind je de weg naar wie. Je... Santing, weer te horen met het nummer Geloof in Mij. Haar, ins, haar um, uitvoering uit de musical The Wiz. Um, mooi, de keus van Alexandra van Rijn. Ze zit nog steeds naast mij. We hebben het over hypnotherapie, uh, regressietherapie. Uh, de kracht van het onbewuste om onszelf te helen van uh, ongewenste emoties. Um, Psychische ongemakken, ja, gewoontes, gedrag. Ja. gedrag. Uh, wat is het meest opvallende wat je ooit is. zonder namen te noemen natuurlijk. wat is het meest opvallende, tussen haakjes, geval. wat je ooit in je, in je praktijk hebt gehad. en waar je mee mocht werken. en zeggen van nou dat was echt memorabel? Ja, memorabel zijn dan de gevallen in het algemeen. waarin het gaat om uh, ja, mensen die een hele nare jeugd hebben meegemaakt. En uh, daar heb ik er nogal wat van. Uh, heel veel mensen hebben dat. Uh, ja, mensen die of totaal verwaarloosd zijn... of er helemaal niet mochten zijn. Of uh, ja, mishandeld. Of mensen die... Uh, ja, ouders met een psychiatrische stoornis hebben. Dat heeft een enorme impact op een kind. En uh, dat raakt me altijd heel erg. Want... Uh, dat maakt je alleen maar weer bewust van hoe belangrijk het is... om ook zelf te kijken naar je eigen gedrag als ouder. Ja, want we zijn ook ouder, geluid. Ja. ja, ja. en ik denk uh, ja, dat mensen uh, soms helemaal niet doorhebben... hoe groot de impact is op hun kinderen... als uh, ja, ze zich niet bewust zijn van hun eigen gedrag. Ja, en ook de boodschappen die we onze kinderen geven... met ons gedrag, maar ook met onze woorden. Ja, zeker. Want kinderen die nemen alles op als een spons. Ja, zeker. Ja. Ik deed nog wel eens bij mijn zoon. Als hij lacht, lekker lag te slapen, ging ik allemaal mooie dingen in zijn oren zeggen. Ik denk, nou volgens mij komt het dan drie keer zo hard binnen. <laughs> ja, eigenlijk maak je dan gebruik van de trance. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Ja. Dat is overigens het, uh, het moment vlak voor je wakker wordt. Uh, is uh, ja, zo'n paar, paar minuten of een paar seconden voor je wakker wordt. Is het moment uh, waarop je inderdaad in die staat van hypnose bent, zou je kunnen zeggen. In, in die trance waar je heel ontvankelijk bent voor suggesties. Dus als je dan die dingen in zijn oor fluistert, komt het zeker binnen. Ah, oh, oké. Okay. Nee, meestal lukt het niet, want hij is vaak eerder wakker dan ik ben. Maar uh, <laughs> dat vind ik een goede tip. Ja, um, ja goed. Hypnose, hypnotherapie. Um, want hoe lang heb jij nu je eigen uh, praktijk al in Alphen Een jaar of negen... Ja, dus je hebt al heel wat zien komen en gaan. Ik heb al heel wat zien komen en gaan. <laughs> Hier in Alvanderen. ja. ja. En, um, werk je met veel collega's in Nederland? Is het een therapie die in die zin steeds bekender en opkomend is? Of krijgt hij gewoon steeds meer bekendheid? Uh, nou, bij de beroepsvereniging uh, en bij VH zijn dan natuurlijk uh, de therapeuten aangesloten waar ik het meest contact mee heb. Mm -hmm. uh, ja, dat zit uh, tegen de 400 leden aan als ik het goed heb. Dat is niet heel veel. Dus dat, nee, maar niet alle hypnotherapeuten zijn erbij aangesloten. Oh. Mm -hmm. uh, en, uh, maar het is wel de oudste vereniging uh, in Nederland. En... Uh, ja, ik weet niet of het steeds bekender wordt. Ik zit natuurlijk zelf altijd in het wereldje. Zo. Ja, dus... dus ja. Uh, ja, door die shows op televisie bijvoorbeeld... wordt er wel weer eventjes een, een boost gegeven... aan de bekendheid ja. van, van hypnose... Maar misschien niet per se uh, een boost aan, aan de bekendheid van hypnotherapie. Hmm. Want het zijn echt twee totaal verschillende ja, dingen. Ja, nee, precies. Je mag ze ook eigenlijk, dit is appels en peren vergelijken. Ja. ja. ja. Um, heel interessant. Ik, ik heb me voorbereid op dit programma. Ik heb gekeken naar You're Back in the Room. Ik heb op internet wat uh, zaken gevolgd. En er wordt nu geopereerd onder hypnose. En hypnose als geheel of gedeeltelijke vervanging van anesthesie. Dat lijkt me zo eng. Ja, dat, um, ik weet niet of dat in Nederland al uh, gebeurt. Maar in het buitenland uh, gebeurt nee, dat. Ik, volgens mij was het in België wat in België, ik heb gezien. Ja, ja. en in uh, Zwitserland heb ik ook iets van gezien. Um, ja, vaak wordt er dan inderdaad uh, nog een plaatselijke verdoving uh, gegeven. Maar daarbij is de anesthesist ook gelijk hypnotherapeut. En um, ja, als je de filmpjes ervan ziet uh, en, en de resultaten ervan leest dan blijkt dat een heel effectieve manier van, uh, van opereren te zijn... waarbij vaak uh, de behandeling sneller gaat... Uh, de patiënt minder klachten heeft na afloop... en er ook minder medicijngebruik is. Ja, geweldig. Zeker, ja. En ik zag ook hele mooie resultaten met, met fantoompijnen... van mensen die door verbranding of ongeluk ledematen kwijt zijn. En vaak hebben mensen daar dan nog pijnen van... dat ze letterlijk die, die ledematen nog voelen... of dat ze... Um, en, en dat ook met hypnose daar uh, hele mooie resultaten mee worden behaald. Dus. Juist, ja. Met hypnotherapie uh, kun je contact maken met dat deel van, uh, van je lichaam wat je verloren bent. Vaak is er nog een herinnering aanwezig van het uh, lichaamsdeel uh, ja, ten tijde van uh, het trauma of het ongeluk. Ja, dat is ook wel heftig, ja. Ja, zeker. En, um, en zou je kunnen zeggen dat in de hersenen nog niet is doorgedrongen dat dat deel van het lichaam mist. En lijkt het alsof er ook nog signalen komen van dat deel van het lichaam en dan is het vaak pijn. Ja. En uh, met hypnotherapie kun je dus inderdaad allerlei oefeningen doen... waardoor je um, ja, um, de hersenen laat weten dat het lichaam daar ophoudt. Je kunt iets doen met de overgebleven energie van het lichaamsdeel ja. en dat als het ware weer terugslurpen in het lichaam. Waardoor het zijn van die hele eenvoudige, tenminste als je het zo beschrijft... heb je er een, een levendige fantasie voor nodig... maar uiteindelijk is fantasie en realiteit, daar kent de hersen natuurlijk helemaal het verschil niet tussen. Nee, precies. En daarom... dat is eigenlijk zo absurd als, we er, als ik dan soms over nadenk. van ja, Als je het kan bedenken, dan kan het ook gebeuren. Zelfs al zijn het de meest absurde... Dingen, ja. ja, en dat is dus inderdaad de kracht van uh, ja, hypnose maakt ook gebruik van het beïnvloeden van de hersenen. En uh, daarmee kun je dus inderdaad ook uh, de klachten verminderen bij fantoompijn. En ik zag, ja, dat is misschien een heel raar voorbeeld. Ik heb een uh, laatste zomergast gezien met een, met een psychiater. En die voert uh, bepaalde procedures uit waarin die... Uh, neuro, dat die elektrodes in de hersenen plaatst. Mm -hmm. Waardoor uh, bepaalde obsessies, obsessief compulsief vanuit angsten, ja. uh, bedwanghandelingen... dat hij die, die onder, onder uh, bedwang krijgt... door het uh, opvoeren van voltage op de hersenen. Dus, dus, dus niet met hypnose, waarvan ik denk van... goh, kan dat dan niet veel... Um, is hypnose dan niet veel minder invasief dan een, dan een hele hersen? Ik weet niet, ken je het fenomeen? Of? Ja, ja. Dus um, dan wordt er inderdaad uh, een bepaald hersengebied gestimuleerd. waardoor een. Neurostimulatie. Waardoor een gedachte kan verdwijnen ja. of veranderen. Uh, met hypnotherapie uh, ja, doe je eigenlijk hetzelfde. Ja, dat bedoel <laughs> mijn... ik. Ja, maar dan inderdaad minder invasief. Uh, overigens is cognitieve gedragstherapie ook heel effectief bij dwangstoornissen. Dus er zijn meerdere therapieën die uh, hierbij uh, goed werken. Alleen, uh, ja, misschien dat het in sommige gevallen echt nodig is om toch zo'n operatie te doen. Ja, hypnotherapie ik vond het is ook geen wat, ik heb, ik heb er naar gekeken toen dacht van... Dat kan niet waar zijn. We zitten elektroden op de kop. En je krijgt gewoon stroomstootjes op je hersenen. Uit ge... Toen dacht ik van. Ja, kan, dat, kan dat niet anders? Nou ja, misschien inderdaad. Jij zegt ook. Want het is geen wondermiddel. Want niet iedereen is natuurlijk goed te hypnotiseren. Want dat is natuurlijk ook weer een ding. Ja. Um, ja that's, that's, Hypnotiseer het onder uh, hypnose. On, ja. Dat. <laughs> niet, iedereen is, uh, nou, niet bij iedereen zal het uh, even goed werken. En het is geen wondermiddel. En, en ja, ook cognitieve gedragstherapie. Is niet voor iedereen het ideale middel. Ik kan me voorstellen dat in sommige gevallen zo'n operatie uh, nog het enige redmiddel is. Ja, nou zo, zo klonk het wel inderdaad. Ja. En, en de kwaliteit van het leven ging echt vooruit. Die mevrouw die had opeens, ze zegt van je het lijf wel of ik tipsy ben. Weet je, gewoon het is rustig in mijn hoofd. En ja. Van, oh ja, en je kan natuurlijk ook een pilletje nemen. Maar ook Goed. dat zal in dat geval niet geholpen hebben. Dat zullen ze wel geprobeerd hebben. Nou ja, gewoon ik ik ecstasy of wat dan ook. Oh, dat wel. Ook ja. ik roep ja. even wat een pilletje ja. Ja. Ja. ja, ik heb de uitzending zelf uh, niet gezien maar ik kan me voorstellen dat er gevallen zijn waarbij uh, je ja, inderdaad niets anders meer helpt en dat dat een soort uh, noodsprong is om dat te gaan doen ja, ongelooflijk hebben we nog een mooi, leuk muziekstuk wat daar uh, op uh, deze was ook uh, beschikbaar, dus moet je maar even ja, uh, ja de brei bedoel je of, ja, oh, oh, de laatste bedoel je ja, ja. Nee, jij mag ja. kiezen, welke oh, past erbij uh, ik denk als een vogel op de vlucht van uh, Rutja Kort als dat kan Gaan we draaien. Over vrijheid. Vrijheid. Laat het verleden maar varen Maar aan wat er leeft in mij ga ik voor geen goud voor ben Jacot, als een vogel op de vlucht. Vrijheid. En we hebben het eigenlijk vanavond ook over vrijheid. Ik praat met Alexandra van Ene Naam van Rijn over... Uh ja, dat, we met onze, dat, dat wij zoveel kracht in onze geesten hebben... dat wij onszelf kunnen helen. Als het dan gaat over niet-productieve gedachten Als het gaat over gedrag en gewoontes waar we niet blij mee zijn. Uh, emoties die op een gegeven moment te pas en te opkomen. Op, op en dat we uiteindelijk dus zelf de baas kunnen zijn daarover. Ja. Dus wat je eigenlijk... Je geeft heel erg de, de kracht, uh, hè, dat vertrouwen op jezelf terug. Of, of, of hè, de kracht ja, ja. om... Dat is eigenlijk uh, wel waar het steeds op neerkomt. Hè? De, de kracht in jezelf zoeken. Het zelfhelend vermogen. Dat is waar wij mee werken als hypnotherapeuten. Ja, want, want je geeft geen pilletje en uh, jij bent de baas. Nee, van, je gaat gewoon onderzoeken. Want hoe kan jij jezelf het beste helpen? Yes, hoe kom jij weer bij die bronnen in jezelf waar je even geen toegang toe hebt? En uh, ja, ieder mens heeft in dat onbewuste ook die krachtbronnen zitten. En dat is een heel mooie manier van werken. En dus ja. Het heeft vaak met zelfvertrouwen, zelfbeeld te maken. Mm -hmm. ja, als je dat weer versterkt, en dan komt er mens een heel eind. Ja, en we hadden het net even tijdens de muziek uh, over... dat jij uh, werkt met mensen met een prikkelbaar darmsyndroom. Nou, dat is best een serieuze aandoening... waar ook hele heftige medicatie voor wordt voorgeschreven. Ja. Uh, maar waar jij dus op een heel andere manier naar kijkt... Of waar, waar hypnose of hypnotherapie heel veel goeds voor kan doen? Ja, dat is um, ook uh, een gebied van hypnotherapie... Die, uh, waarop wetenschappelijk onderzoek is uh, toegepast. En Jawel. dat uh, blijkt inderdaad te helpen. Dus dat is heel, uh, heel fijn uh, als dat ondersteund wordt door uh, de wetenschap. Mm -hmm. um, en er zijn inderdaad ook uh, maag-lever-darmartsen... die doorverwijzen naar hypnotherapeuten. Mm -hmm. Want um, ja, een prikkelbare darm uh, reageert uh, heel erg op stress... En uh, hypnotherapie kan door middel van ontspanningsoefeningen en visualisaties uh, zorgen dat het rustiger wordt en dat er dus minder pijn en, uh, en andere klachten uh, voorkomen bij het prikkelbare darm. Mm. Vaak zijn er ook uh, klachten met uh, ontlasting of diarree of verstopping. Uh, door middel van hypnotherapie kun je daar ook invloed op uitoefenen en, uh, en verbetering ik, krijgen. Ja, want hoe moet ik me dat dan voorstellen? Je, je brengt mensen in trans, uh, in hypnotis, hypnotiseerbare staat. Uh, uh, ga je een dialoog aan of geef je suggesties? Je had het net ook al over visualisaties. Hoe moet ik me dat dan voorstellen? Ja, mensen maken in ieder geval uh, hun eigen beelden bij, uh, bij hun darmen, zou je kunnen zeggen. Oh, oké. Okay. En uh, ja, de een stelt zich de darm voor als een, een snelweg of zo waar allerlei autootjes over gaan. Oh. En er is een opstopping bijvoorbeeld. Of, uh, of juist uh, een rivier, uh, waar het, uh, als er een verstopping is, kun je je voorstellen dat het oh. om een rivier gaat, waar uh, weer netjes het water doorheen kan vloeien. Het zijn hele krachtige beelden die mensen kunnen ondersteunen... in het uh, ja, minder gevoelig maken van de darmen. Dus met, onze eigen, met ons eigen voorstellingsvermogen... kunnen we dus heel veel voor elkaar boksen. Zeker, ja. Dat is ook de basis van hypnotherapie. En dan heb je het eigenlijk ook een beetje over... Uh, ja, die eenmaal uh, zeer populaire boeken van The Secrets Dat als je het je voor kunt stellen dat je dan letterlijk het universum de aanmoediging geeft... om het voor je te regelen, bewijs van spreken, als je er voor openstaat. is ja, dus het is een beetje in hetzelfde uitgebreid? Ja, dat zit wel een beetje in die hoek... Uh, met hypnotherapie gaat het ook eerder over uh, bijvoorbeeld het oefenen. Wij noemen dat future pacing. Als je dus uh, een nieuwe vaardigheid geleerd hebt of weer bovengehaald uit je onbewuste. Dan kun je je daarmee ook als het ware voorstellen dat je in de toekomst, in een moeilijke situatie, die nieuwe vaardigheid gaat toepassen. En alles wat je alvast hebt voorgesteld of alvast hebt geoefend in visualisatie of in je, in je onbewuste. Dat kun je dus in, in het echte leven ook en uh, ja, op die manier uh, werkt het dus iets anders dan de secret. Iets, iets concreter, zou ik ja. willen zeggen. Dus, hè, dat is net als sportvisualisatie. Ja. Sporters die kunnen ook visualiseren hoe ze een bepaalde sprong gaan doen... Of uh, heel, uh, hoe hard ze lopen bijvoorbeeld. En, en ja, wat je al geoefend hebt in je geest. Kun je dan als het ware in het echt ook al. Ja, want er zijn van die leuke oefeningetjes. Uh, die ik ook wel eens ergens in trainingen heb gedaan. Van, uh, dat je ook oefent van hoe hoog kan je arm komen. Of hoe ver kan je verder draaien. Dat als je jezelf verder denkt. Dat je ook letterlijk verder kunt. Precies, ja. Dat is het principe. Mooi. Ja, oefenen. Mooi. Ja, oefenen. En hoe pas jij dat zelf toe in je leven? Ja, zelf uh, is dat ook iets eigenlijk waar ik me dan ook bewust van ben. Uh, wat niet altijd lukt, maar dat ik dan toch ineens denk... Oh ja, ik heb daar zelf ook een oefening voor. Ja. <laughs> wat ik anderen vertel, kan ik zelf ook doen. En uh, nou, bijvoorbeeld uh, met studeren. Uh, bijvoorbeeld als ik een examen zou moeten doen of zo. Mm -hmm. Dan uh, nou, vast voorstellen dat het allemaal vloeiend verloopt. En, dat, en dan, dan gaat het ook allemaal prima. De kracht van je eigen van je eigen denken. Zeker. Ja. Um... Heb je ook nog praktische tips staan, ook op je website... Als, als het gaat over korte oefeningen voor mensen om thuis dus wat mee te doen? Of vind je het misschien leuk om straks na de muziekje... ook nog wat heel kort met de mensen thuis te doen? Nou, ik geloof niet dat we er tijd voor hebben. Maar... <laughs> uh, ik heb uh, er geen, uh, geen oefeningen op staan. Maar mensen die bij mij uh, onder begeleiding zijn... die krijgen vaak ook wel oefeningen mee naar huis. Dus, uh, okay. En uh, desgewenst kunnen we ook een... Uh, een sessie opnemen... zodat ze nog een keer terug kunnen luisteren... en nog een keer die visualisatie ja, die opnieuw. Visie, ja, precies. Ja. Want ja, voor mij werkt dat wel Dan heeft het, het, wel, dan heeft het nog uh, meer effect. Ja, ja, de kracht van de herhaling. Zeker, ja. ja. Um, nou, ik zou heel graag uh, Claudia de Breijen horen... maar ik weet niet hoe jij daar tegenover staat. Jazeker, heel mooi. <laughs> Waarom koos je die? <laughs> ja, dat is een heel kwetsbaar uh, lied. Een heel kwetsbare tekst. Mag ik dan bij jou? Iedereen heeft eigenlijk wel iemand nodig... Uh, als hij zich uh, ja, alleen voelt of verdrietig voelt. Ja, ja. Onlangs mooi gecoverd door uh, Jeroen van de Boom volgens mij. Ja. Ja, ja ik, de mannen van de techniek die knikken. We gaan naar luisteren in de versie van Claudia de Breij. Mag ik bij jou?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 als het nergens anders kan en als ik...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 Hoi Claudia, de brein mag ik dan bij jou. Het laatste nummer van het prachtige lijstje muziek... wat uh, Alexandra van naam meenaam. Uh, zij nam ons dat laatste uurtje mee... in de wereld van de hypnose... toneelhypnose, maar vooral de hypnose... hypnotherapie. Een uh, weg naar uh, zelfheling... Uh, door middel van uh, de kracht van je eigen gedachtes... en onbewuste. En dat we met ons onbewuste brein onszelf heel goed in een nieuwe richting kunnen zetten. Middels visualisaties, uh, uh, ja, je eigen fantasie... die toch eigenlijk dan heel dicht bij de werkelijkheid kan staan. Jazeker. Ja, ja, ja ik vind het enorm interessant. En met name ook omdat er een enorme brede range van, van werkgebieden is... waar je mensen mee kan helpen met ongewenste gedragingen... ongewenste emoties, uh, stoppen met, met roken tot aan... Uh, prikkelbaar darmsyndroom tot inderdaad angstentraumas verleden, fobieën, fobie. spinnen ja. ja dat was ook heel grappig bij dat bij het programma dat, dat het meisje opeens in een bak vol met kikkers terwijl ze de dood bang voor wat en ze was zonder nozen. en ze was gewoon echt helemaal niet meer bang ja. voor die dingen maar dat vond ik nou juist weer zo'n typerend voorbeeld van uh, ja, iemand dwingen uh, ze hebben ze hebben, dat was niet de afspraak van tevoren. Dat ze daarmee geconfronteerd zou worden. En ze moest ook heel erg huilen na afloop. Ja. En dat zou bij hypnotherapie nooit gebeuren. En dan is nee. het de afspraak. We werken aan iets. En dan weet je ook ongeveer wat er gaat gebeuren. En dit was, nou, hier ja. heb je haar angst voor kikkers niet opgelost. Nee, sterker nog. Misschien wel weer versterkt. Dat zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen ja. hey, mochten mensen meer willen weten over hypnotherapie. Of over jouw praktijk hier in Alfa aan de Rijn. Uh, hoe kunnen ze het beste bij jou terechtkomen? Uh, misschien via de website uh, www.keerpunt.org. Keerpunt.org. Keer, keerpunt ja. Ik hou van kort en krachtig. <laughs> ja, want je bent soms ook echt, echt een keerpunt in het leven van mensen. Ja, ik, dat is ook waarom ik de naam voor de praktijk gekozen heb. Een keerpunt is het moment dat je je bewust wordt van wat je niet meer wilt en dat het anders moet. Punt. Heel erg mooi. Uh, via die site komen ze ook vast bij je telefoonnummer terecht. Daar als ze een keer met jou op. willen kletsen of wat dan ook. zeker. Uh, uh, heb, ja, ik, ik, ik val gewoon even met de deur in huis. Nog heb jij voor de mensen die. Om, uh, nog een hele praktische tip. Of dat je zegt van wat je zelf hebt geleerd. Dat, je, nou, dat is gewoon heel handig om te weten. Of wat je mensen wil meegeven thuis. Nou, wat ik mensen mee wil geven thuis. is dat in ieder geval uh, de oplossing altijd uh, binnen handbereik is. Je bent hier vaak niet van bewust. maar je hebt het wel in je. Alleen heb je soms even hulp nodig van buitenaf... om er weer eens even bij te komen. Nou, kijk. Dat zijn, de, dat zijn de betere teksten. Had ik zelf niet beter kunnen doen. Ik vond het heel prettig dat je er was het afgelopen uur. Ik vond het ook een heel fijn gesprek. Dank je wel. Ja, en wie weet ooit nog eens hier in de toekomst. Aan het laatste nummer komen wij nog toe, heren van de techniek. Komen we niet toe. Dan, dan rest mij nog... Uh, uh, uh, Sjaak en Geert te danken... voor de techniek in het afgelopen uur. Um, nou... Alexandra, ook nog een keer bedankt. Volgende week zit naast mij Marcia Stevens. En dan hebben we het over de kracht van de vrouw. Um, luisteraars, heel fijn dat u het afgelopen uur weer bij was. En uh, wens u een hele fijne week toe.